We gaan onze uitzending besluiten met het hoorspel De Uil kraste tweemaal, geschreven door de Amerikaan Sax Roma en vertaald door de heer Dijkstra. U hoort de stemmen van Vivian Lampe, Kees Broos, Hans Hoekman en Frans Kokshoorn. Doen. Vertrouwde je me niet, ik zal het je nooit vergeven. Het was donker toen ik bij de schuur terugkwam. Op Quarry Lane was er zo te zien niemand. Ik onderzocht de vloer van de schuur zorgvuldig, voordat ik naar binnen ging. Er was niks bijzonders te zien. Het brood, en de kaas en de zure uitjes, die ik in de Forrester Arms had gegeten... hadden mijn honger gestild. Het bier was tamelijk slap. Maar sinds de oorlog waren we in Engeland gewend geraakt aan slap bier. Ik was slaperig. Die pul bier was misschien verkeerd geweest, maar wat had ik het nodig gehad... Nu ik terug was op de zolder, voelde ik me weer veilig. Er zaten heel wat kijkgaatjes, en ik achtte het niet waarschijnlijk dat men mij zou verrassen. Ik slaap licht, ik word bij het minste geritsel wakker. Terwijl ik op mijn veldbed lag, dacht ik na over Mary McQuire, en ik vroeg me af of ze argwaan koesterde tegen mij. Met haar hoge jukbeenderen en ver uit elkaar staande blauwe ogen voldeed ze nauwelijks aan de algemene opvatting van een knap meisje. Maar ze had een mooi figuur. En de vurige vriendelijkheid van haar glimlach maakte dat ze knap leek. Ik dacht over haar na. Zoals ze achter de tap van de Forrester Arms had gestaan. Een echte Keltse. En volgens mijn ervaring kun je nooit van tevoren zeggen wat een Kelt zal doen. En ik wist dat hoofdinspecteur Stoops van de plaatselijke politie altijd in de forster kwam. Toen hij die avond... door de ene deur was binnengekomen... was ik door de andere weggegaan. En die ver uit elkaar... staande ogen van Mary... konden heel ver zien. Ik dacht over haar na. Ik schrok. Hoewel ik wist... dat het de grote witte uil was... wiens verblijf ik was binnengedrongen... en die nu op zijn nachtelijke jachtpartij ging nog maar een paar nachten tevoren had hij het lijk van een jonge rat op mijn hoofd laten vallen. En daarom koesterde ik vriendschappelijke gevoelens voor die vogel. Ik wilde weer gaan liggen toen ik een vaag licht door een spleet in de muur zag schijnen. Iemand kwam met een zaklantaarn in de hand naar de schuur toe, zonder geluid te maken. Degene die het licht vasthield, was de schuur binnengekomen. en stond nu doodstil. Jim! Het was de stem van Mary... En Jim was de naam waaronder ze mij kende. Ze moest me gevolgd zijn. Hé, hey, Jim! Ja, wie is daar? Mary McGuire. Heb ik je wakker gemaakt? Ja, maar dat geeft niet. Ik kom naar beneden. Waarom was ze achter me aangegaan? Wat vermoedde ze? Hallo, Mary... Sigaret? Nee, dank je. Hou de jouw maar. Ze zijn nog zo moeilijk te krijgen. En duur. Hier, neem er een van mij. Waarom ben je mij gevolgd, Miri? Ik wilde erachter komen waar je woont. Waarom? De vrede heeft ons een harde wereld gebracht. En ik dacht... dat ik je misschien kon helpen. Heb je vandaag iets gevonden? Nee, niets. Het is riskant om een man niet via de arbeidsbeurs aan te nemen. Dat weet ik. Ben jij een... deserteur, Jim? Ik zou de meest gelukkige man in Engeland zijn geweest als ik haar een eerlijk antwoord had kunnen geven. Maar ik moest liegen. En ik zou nog veel tegen haar moeten liegen. Jim? Ben jij een deserteur? Ja. Oh, ik dacht al dat je dat verborg. Waarom heb je dat gedaan? Is er iemand naar wie je toe moest? Nee. Nee, niemand. Dat, dat was het niet. Het gaat me ook niet aan. Je hoeft het niet te vertellen als je het niet wilt, maar je bent hier een vreemde en je zou op dit moment niet op een slechtere plaats kunnen zijn. Hoezo? De moord. Welke moord? Je hebt het toch wel in de bar over horen praten. Ze praten bijna nergens anders over. Ja, jij ja, herinnert me. Ik heb ze erover horen praten. Ja, maar waarom zou ik me daar zorgen over moeten maken? De hoofdinspecteur vroeg me vanavond of ik jou kende... en waar jij vandaan kwam. je sigaret? Ja, graag. Ik vervloekte in stilte mijn zorgeloosheid. Ik had best ergens anders kunnen eten. Op dit moment wist ik dat het Mary was geweest... die mij naar de Forrester Arms had getrokken. Maar zodra ik erachter was gekomen dat Stoops altijd in die bar kwam... Dat mijn gezonde verstand mij vandaan moeten houden. Heb je toen gezegd dat je het niet weet? Natuurlijk. Ik wist het ook niet. Toen. Is, is de hoofdinspecteur een speciale vriend van je? Misschien zou hij dat graag willen. Misschien. Maar als je gearresteerd wilt worden, moet je hier blijven. En dan zul je niet alleen met de krijgsraad te maken krijgen. Be wat bedoel je? Ze denken dat de man die de oude Pettigrew heeft vermoord... nog steeds in de buurt is. Hij zou dwaas zijn als dat zo was. Wie was die oude Pettigrew eigenlijk? Ik ben niet erg op de hoogte. Mary keek me lang aan... alsof ze wist dat ik me van de tong hield. Toen begon ze over de moord op Cyrus Pettigrew te vertellen. Sommige van haar beweringen waren er ver naast... en ik moest mijn tong in bedwang houden... Cyrus Pettigrew, zei ze, had het leven van een kluizenaar geleid... in een vervallen bungalow op een afstand van minder dan 100 meter... van de schuur waarin we zaten. Hij had geen familie en geen vrienden. En hij had de reputatie een vrek te zijn. Ongeveer een maand tevoren was er in zijn bungalow ingebroken... op een van de zeldzame keren dat hij afwezig was. Hij had de zaak met grote tegenzin bij de politie aangegeven... waarbij hij verzekerde dat er in het huis geen voorwerpen van waarde waren... die een inbraak rechtvaardigden. En het gammele interieur van de bungalows... scheen die verklaring te ondersteunen. Drie weken later werd hij in de laan dood naar zijn fiets gevonden. En er was werk aan de winkel voor hoofdinspecteur Stoops. Het was duidelijk dat de oude Patty Grew van zijn fiets af was geslagen. Want hij kende elke centimeter van Quarry Lane... en er was geen hindernis waarover hij gevallen kon zijn. En er was een poging gedaan om het bloeden van een wond in zijn schedel te stelpen... zoals bleek uit medisch onderzoek. Onderzoekingen wierpen meer licht op het mysterie... maar niet op de identiteit van de moordenaar. Cyrus Pettigrew wantrouwde banken... en had in zijn bungalow een aanzienlijk fortuin aan bankbiljetten verborgen... De laatste tijd was hij ook de socialistische regering gaan wantrouwen En hij was begonnen zijn schat om te zetten in diamanten En om die te krijgen bracht hij van tijd tot tijd een bezoek aan een handelaar in Hatton Garden Op de avond van zijn dood was hij van zo'n bezoek teruggekomen met de trein van 6.45 uur 45 uit Londen, derde klas En hij was om 7.42 uur 42 in Lowerwood aangekomen Zijn fiets stond bij het kleine stationnetje en de laatste man die hem levend had gezien... behalve vermoedelijk zijn moordenaar... was het stationschef van Lowerwood geweest. Een verder onderzoek bracht aan het licht... dat hij van de handelaar in Hatton Garden was weggegaan... met voor 4.000 pond aan diamanten in zijn bezit. Vele andere pakketjes, tot een waarde van 25.000 tot 30.000 pond... werden onder de vloer van zijn slaapkamer gevonden. Samen met de schat aan bankbiljetten die nog niet vervangen waren... Toen zijn lichaam werd gevonden door een veearts uit Underhill... die in het donker de weg was kwijtgeraakt... waren de diamanten verdwenen. De politiedokter zei dat Cyrus Pettigrew op dat moment... niet langer dan tien minuten dood kon zijn geweest. Hij lag in de laan vlak voor deze schuur. Weet jij er echt niets van, Jim? Heb jij er niets mee te maken? Met haar ogen zo strak op mij gericht, was het moeilijk. Maar ik loog weer. Nee, Mary, nee. Echt niet. Jim, ga morgenochtend vroeg weg. Volg mijn raad op. Mary, beloof me dat je niets zult zeggen over het feit dat ik hier ben. Beloof me dat. Goed. Oh, het is een verschuwelijke nacht Heb je ooit een uil tweemaal horen krassen? Ik bedoel maar twee keer, niet vaak Ik zou het niet weten Waar ik vandaan kom, zouden ze je vertellen dat je moet uitkijken als je dat ooit mag horen Het betekent ongeluk Voor iemand Dag Jim Dag Dag Mary bracht een onrustige nacht door. Ik weet niet waarom, maar ik besloot die ochtend... mijn baard van twee dagen af te scheren... en de beschutting van de schuur te verlaten. De kansen tegen mij waren hoog overdag. Of ik nu in de schuur bleef of daarbuiten. Door een kijkgaatje dat ik had ontdekt... merkte ik activiteit op in de bungalow van Pettigrew. Ik geloof dat er nog steeds een politieman op wacht stond... Maar er kwam niemand in de schuur Ik verliet de schuur via een paar losse planken Aan de kant die was afgewend van de bungalow En ging in de richting van het hek Het was een uur of tien Ik wist dat ik gek was, maar ik ging weer naar de forester. Toen ik in het gezellige hoekje zat Een kleine bar die naast een meer exclusieve zaal was gedrukt Voelde ik me tijdelijk veilig roken naar pier en oude tabaksrook. De bediening geschiedde door een luik. Wanneer dat luik open stond... kon je vrij gemakkelijk horen wat er in de zaal gebeurde. Toen ik aanklopte, opende Mary het luik. Goedemorgen, Mary. Je hebt mijn raad dus niet opgevolgd. Goedemorgen, meneer Larkin. We zitten hier niet vaak zo vroeg. Nee, ik heb een vriend van het station gehaald. We zijn op weg naar huis. Ik kende de stem. Edward Larkin was lid van de gemeenteraad van Underhill. Toen Mary hun de whiskies had gebracht... hoopte ik dat ze zou terugkomen om met mij te praten. Dat deed ze niet. Maar ze liet wel het luik open. En ik kon Larkin goed verstaan. Dit is een riskant plaatje, Martijn. Weet je waar je moet beginnen? Wil je mijn mening als collega-account? Om eerlijk te zijn, Martin... ...vrezen we dat hij zich behoorlijk heeft vergrepen aan fondsen... ...die bestemd zijn voor liefdadige doeleinden. Hij drinkt veel. Hij is gescheiden van zijn vrouw. En hij gaat om met een andere vrouw, in minst. Daarnaast heeft hij een oogje op haar daar. Stel nu eens, ik zeg alleen maar, stel nou eens... dat jij iets ernstigs vindt. Geef je hem dan de tijd om het weer goed te maken? Ja, ik begrijp wel, Hij zal het ze dan zeker terug moeten trekken. De autoriteiten zijn sowieso niet tevreden... met de manier waarop de zaken in deze omgeving gaan. Neem bijvoorbeeld die moord in Quartelaine. Wie dat gedaan heeft, moest de gewoonte van de oude man kennen... Langzamerhand begint dat toch wel een beetje vreemd te worden. Als de plaatselijke politie is vastgelopen... zou ik zo denken dat het een zaak voor Scotland Yard is. Maar Stoop schijnt daar niet aan te willen. Maar Martin, beloof me... beschouw het als een vertrouwelijk accountantsonderzoek. Hm? Geen schandaal als dat vermeden kan worden. Er was een plotselinge stilte. En ik hoorde dat iemand anders de zaal binnenkwam. Mary kwam weer tevoorschijn. Door het luik kon ik haar juist zien staan. Ze glimlachte naar de nieuw aangekomenen. En ik dacht dat er een flauwe blos op haar wangen kwam. Toen hij sprak, wist ik het. Goedemorgen, Mary. Fijn je weer te zien. Goedemorgen, meneer Stoops. Ah, meneer Larkin, Dat is een prettige verrassing. Goedemorgen, hoofdinspecteur. Uh, mag ik u voorstellen aan een vriend van mij, meneer Martin Eloise. Martin, hoofdinspecteur Stoops. Aangenaam. Ik ben onderweg naar Cordy Lane, meneer Larkin. Ja, ik kwam hier alleen maar even langs om hier een goede dag te zeggen. Ik ben niet tevreden over de manier waarop het onderzoek gaat. Wilt u iets met me drinken, heren? Mary stond met haar rug naar me toe, bij de kassa iets te schrijven. Nu kwam ze naar me toe. Gister snel mijn pul weg en liet een stukje papier op de plank vallen... Ze boog zich over de andere bar, glimlachte naar Stoops... en wachtte op zijn bestelling, toen ik het papier oppakte. Ga weg, vlug, las ik. De woorden bezorgden me een vreemde sensatie. Ik ging weg. En ik ging vlug weg. Als ik nu één verkeerde beweging zou maken, was ik verloren. Ik kwam zonder een sterveling gezien te hebben terug in de schuur. Zo te zien was er niks veranderd. Ik zuchtte diep van opluchting toen ik boven op de zolder was. Elke keer wanneer ik wegging, zelfs al was het maar voor een uur, liep ik enorme risico's. Maar ik moest eten. Om door mijn kijkgat zicht op de bungalow te krijgen, was het nodig om op een span te gaan staan en door een gat in het dak te turen. Ik bleef daar staan tot ik hoofdinspecteur Stoops naar de bungalow toe zag rijden. Gewoonlijk werd zijn auto gereden door een sergeant van politie. Maar deze ochtend was Stoops alleen. Ik zag hem naar binnen gaan. Toen ging ik liggen en tuurde door een spleet in de vloer. Wachtend. Als hij naar de schuur kwam, mocht hij boven geen beweging horen. De minuten gingen voorbij gebeurde niks. Ik weet niet hoe lang ik daar had gelegen... toen ik het geluid hoorde van een motor die aansloeg. De inspecteur reed weg. Ik denk niet dat een dag me ooit zo lang heeft toegeschenen als die dag. Ik had niks te eten en geen kans om iets te krijgen. En de gedachten naar Mary achtervolgden mij... tot ze tot een obsessie werden. Had ik er niet in vertrouwen moeten nemen... Toen ze me daartoe had uitgenodigd. Vanaf dat moment tot de schemering kwam er niemand bij de schuur. Het was ongeveer acht uur toen ik weer werd opgeschrikt. Rustige, vastberaden voetstappen. Ik drukte mijn oog op het kijkgaatje in de vloer van de zolder. Ik ontspande elke spier terwijl ik langzaam ademhaalde. Een man. Hij ging een beetje links van de uitgang staan... en scheen met het licht van een zaklantaarn voor zich uit. Ik zag hem bij een dennenboom... die voor de deur stond neerknielen. En ik wist waar hij naar zocht. Toen stond hij op en kwam de schuur binnen. Hij liep naar een hoek van de schuur... en groef in het oude afval... dat tegen de gemetselde fundering was gestapeld... Hij ging de geheime bergplaats openen. Ik zag dat hij een paar stenen van hun plaats haalde... en zijn hand in het gat stak. Hij haalde er iets uit en stak het in zijn zak. Toen duwde hij een rol dun draad in het gat. Hij hield even op. Hij schreef weer te luisteren. Ik wist dat de draad die over de laan was gespannen... juist voordat de oude pettigrew voorbij zou komen alleen maar bedoeld was geweest om hem van zijn fiets te laten vallen. En dat gebeurde ook. Maar de val doodde hem. Er was een medisch bewijs dat aangaf dat er een poging was gedaan... om de wond in zijn hoofd te stelpen. Gestoord door de onvoorziene komst van een auto... had de man die verantwoordelijk was voor de dood van Patty Grew alleen maar tijd gehad om de draad van de weg te grissen... en naar de schuur die dichtbij was te holen. Maar toen grew er tegenaan reed, was die dunne lijn gebroken. Een gedeelte ervan was aan een boom vast blijven zitten. Een aanwijzing die nooit ontdekt werd door de plaatselijke politie. Nu had ik gezien dat het stuk draad van de dennenboom werd losgemaakt. En dat de bevlekte zakdoek en het pakje diamanten dat Patty grew bij zich had gehad, uit hun schuilplaats werden genomen. Het spel was bijna voorbij... De man beneden mij zette de losse stenen terug en stapelde het afval weer op. Hij wikkelde de zakdoek in een stuk krant en stopte het bundeltje in zijn zak. Ik had hem kunnen vertellen dat het als bewijsstuk waardeloos was. Bevlekt met het bloed van een dode rat. De zakdoek, die in werkelijkheid was gebruikt om het bloeden van Gru te stelpen, bevond zich veilig in mijn rugzak. Juist toen hij klaar was met wat hij moest doen, sprong de man beneden me plotseling op en knipte het licht uit. De witte uil had gekrast. Twee keer. Bij de deur van de forester bleef ik even staan om op adem te komen. Ik had de hele dag niks te eten gehad. En het was een test voor mijn uithoudingsvermogen geweest om door de modderige boomgaard naar de hoofdweg te hollen. Maar ik had nu mijn bezittingen bij me en mijn rugzak op mijn rug. Ik haalde diep adem, klemde mijn tanden op elkaar en deed de deur open. Er zaten maar vier klanten in de zaal. Larkin, de accountant was er, met zijn collega. Een ander, die stijf rechtop in een hoek stond, herkende ik als een sergeant van politie van Underhill, die vlakbij woonde. En de vierde was hoofdinspecteur Stoops. Zijn auto stond buiten. De twee politiemannen waren gekleed in burger. Mary stond achter de tap. Dag, Jim. Dag, Mary. Een dubbele scotch en soda, alsjeblieft. Mag ik u even spreken? Ja, zeker. Mijn naam is Stoops. Hoofdinspecteur Stoops. Ik denk dat ik u al eens eerder gezien heb. Dat is mogelijk. Het is zeker. En ik zal het waarderen als u mij uw identiteitskaart... en andere papieren die u hebt zou willen tonen. Voordat ik dat doe, hoofdinspecteur... zou ik u graag willen spreken. Ik zag Mary in de spiegel. Toen onze blikken elkaar ontmoetten, bloosde ze hevig. En werd toen, spierwit. Maak het kort... Ik wacht. Ik geef er de voorkeur aan om het onder ons te houden. Als u en de sergeant even mee naar buiten willen komen... het gaat over de dood van Cyrus Pettigrew. De gelaatsuitdrukking van de hoofdinspecteur veranderde. Alsof er een natte spons over een geschminkt gezicht werd gehaald. Hij staarde me aan. Ik wist wat hij zou gaan zeggen. Blijf hier, sergeant. Ik zal wel met die man praten, alleen. Nee, nee. Ik geef er de voorkeur aan dat de sergeant er ook bij is. De man die Patty Grew heeft vermoord had financiële moeilijkheden. Dat was het motief. Hij moet vele malen hebben geprobeerd om alleen naar de plek toe te gaan... om de diamanten op te halen en de bewijsstukken te verwijderen. Maar dat was niet gemakkelijk voor iemand die in zijn positie verkeerde. Vanavond is hij er echter wel in geslaagd. De draad die bij de misdaad is gebruikt... is nog steeds in de schuur waar de misdadiger hem heeft verstopt. En waar ik hem meer dan een week geleden heb gevonden. Er zijn misschien vingerafdrukken. Het pakje diamanten zit in zijn zak. U vroeg naar mijn identiteitskaart. Hier is hij. Ik gaf hem het kaartje... en ik wist wat hij zag. Inspector Jowart. Scotland Yard? Ja. Scotland Yard. Het is mijn pijnlijke plicht, hoofdinspecteur Stoops... om een oudere politieman te moeten arresteren. Ik moet u beschuldigen van moord op Cyrus Pettigrew... in de nacht van de 19e oktober. Ik waarschuw u dat alles wat u zegt tegen me gebruikt kan worden. Hoe heb je me dit aan kunnen doen? Vertrouwde je me niet? Ik zal het je nooit vergeven. U heeft geluisterd naar het hoorspel De Uil kraste tweemaal. Geschreven door de Amerikaan Sax Romer en vertaald door de heer Dijkstra. U hoorde de stemmen van Vivian Lampe, Kees Broos, Hans Hoekman en Frans Kokshoren. Techniek Martin Schuurmans en Henk van der Steeg. Productie Gini van Duren, regie Johan Dronkers en eindredactie Louis Houet.